Dit is al meegens met het NOS-journaal. Mensen moeten minder consumeren, dat is beter voor de gezondheid en goed voor het milieu, zegt het RIVM. De overheid zou dat moeten stimuleren, bijvoorbeeld door het heffen van accijns of een hogere btw op vlees. Verder zouden er betere etiketten op producten moeten komen, zodat mensen meteen kunnen zien of een product gezond en duurzaam is. Het RIVM-rapport loopt vooruit op de voedseltop die donderdag in Den Haag wordt gehouden. Het aantal mensen dat een inburgeringsexamen heeft gehaald is gehalveerd sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet. Nu slaagt nog maar twee op de vijf mensen, terwijl voorheen het dubbele aantal een diploma haalde. Dat staat in een rapport van de Rekenkamer. Volgens de Rekenkamer is ook de prikkel verdwenen om op hoger taalniveau examen te doen. Omdat nieuwkomers de cursus zelf moeten betalen. Ze beheersen daardoor minder goed de Nederlandse taal en dat maakt het moeilijker een baan te vinden. De militaire inlichtingendienst MIVD is op zoek naar cyberspecialisten... om zich beter te wapenen tegen de digitale dreiging uit landen als Rusland. MIVD-directeur Eigelsheim zegt in Trouw... dat hij moeilijk aan zulke specialisten kan komen. Volgens hem worden er in Nederland te weinig opgeleid. De talenten die er wel zijn... kiezen vaak voor een beter betaalde baan in het bedrijfsleven. Bij een grote antidrugsoperatie in het zuiden van Italië... is 8000 kilo cocaïne onderschept. Er zijn meer dan 50 verdachten gearresteerd. De actie begon vanmorgen vroeg in acht regio's... met Calabria als het centrum van de drugshandel. De drugs kwamen uit Colombia. De Italiaanse politie maakt later vanochtend meer bekend over de operatie. In juni vorig jaar nam de Italiaanse politie 11.000 kilo in beslag... in een soortgelijke operatie. En toen werden 33 verdachten aangehouden, van wie 22 in Colombia. Het weer, het is bewolkt en soms mistig. In het zuiden en zuidoosten kan eerst nog motregen of sneeuw vallen... Geleidelijk wordt het overal droog. En vanmiddag wordt het 1 tot 5 graden. Morgen breekt geleidelijk vanuit het zuidoosten de zon door. In het westen en noorden klaart het pas avonds op. Dan wordt het 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Eembrugge, 10 kilometer... A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken 2. Verderop tussen Hoevelaken en Eembrugge 4 kilometer. Weer verder richting Amsterdam tussen de afrit Bunschoten en Hilversum Noord 7 na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. Verderop is er een ongeluk gebeurd bij Diemen. Daar zijn twee rijstroken dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen het Ringvaart Aquaduct en Knaalpunt Bad Hoeverdorp 7 door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A4 richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude 7. A6, Lelystad richting Muiden tussen Almere-Haven en Knoopend Muidenberg 8. A12 naar Den Haag tussen Blijswijk en Voorburg 11. A15, Rotterdam-Gorkum bij Sliederrecht 7. A27 vanuit Almere tussen E-Nes en Utrecht Veemarkt 12. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij Knoopend Rijnzweert 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 The tights to the fit it. and the chills stay away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. You you With a whole lot of love and a warm conversation, but don't, don't forget, forget to play. Make a new strong where you belong and we'll live. Was je alvast uh, aan het voorbereiden op een rijtje plaatje? Ja, ja, ja, wel, he, de... ja, ja. Wie was dit? Wie is dit? <laughs> Paul Young. Paul Young, heel goed. In the love of the common people. En wanneer is het raadjeplaatje eigenlijk? Uh, aankomende zaterdag. Aankomende zaterdag. CFM ja. tegen de rest van de wereld. He. Tegen de rest van de wereld. Dat gaat een hele zware opgave worden voor het uh, CFM-team. Bestaande uit uh, vier, uh, vier man vrouw. Uh, dat moeten we allemaal nog even afwachten. Uh, ja, Toch. precies. Hoe het team er uh, gaat uitzien van uh, raadjeplaatje? Je je In de café? Opgeven. Ja. Die kan je nog opgeven, De café midden in de van San Goed, aanstaande zaterdag zie je ZFM tegen de rest van de wereld. Met onder het motto raad je plaatje. Zo, je zet mij met prachtige prijzen. Dat dacht ik wel, ja. Goed. Wat gaan we nu twee allemaal doen? Uh, uiteraard, luisteraars, gaan we voor u de voetbal-eredivisie volgen... van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. En we hebben natuurlijk om half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei activiteiten en... Uh, Mooie evenementen die uw aandacht verdienen. En natuurlijk hebben we ook nog zandvoort nieuws in het kort. Dus ik kan zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. We zijn er 24 uur per dag met muziek en informatie. En ook op deze, nou wou ik zeggen, zonnige zondagmiddag... maar de zon is even weg, zijn we weer bij je op de radio. Van Dualipa en BT1. Zie je, we zijn ook op internet terug te vinden. We leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. Zfm. www.zfmzandvoort.nl En dan kan je uiteraard ook live luisteren naar de Zandvoortse radio en de laatste nieuwsjes volgen.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 Sugar Pump Fairy came and hit the streets Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo You should have seen them go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right Ha!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 do, -do, -do. 1972 alweer, Lou Reed en de Walk on the Wild Side. Ja, het is weer tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Al gebeurt er niet heel veel, hè, Albert-Jan? Nou, maar er komen behoorlijk wat activiteiten aan, hoor. Allereerst de Nationale Voorleesdag in de Zandvoortse bibliotheek... worden op woensdagochtend 25 januari de Nationale Voorleesdagen 2017 gevierd... met een voorleesontbijt voor peuters van 2 tot en met 4 jaar... met hun ouders, dan wel grootouders. Er wordt voorgelezen uit het prentenboek... Hey, wie zit er op de wc? Van Harmen van Straten. Dus ga gezellig van 9 uur, s morgens tot 10 uur... langs en eet lekker een broodje mee en luister naar het verhaal. De toegang is uiteraard gratis... maar reserveer per persoon een kaartje online via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Goed, de start van de nationale voorleesdagen... op aanstaande woensdagochtend om 9 uur in de bibliotheek. Slechtziend? Vraagteken. Woensdag 25 januari geeft Koninklijke Visio in de Bibliotheek Zandvoort... van 11 uur tot 1 uur s middags een gratis informatie en advies... bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u ook allerlei hulpmiddelen... op het gebied van vergroting en verlichting... met name bij het lezen, erg belangrijk... mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer informatie via www.visio.org. Www dan tot slot, op 29 januari is er weer een rommelmarkt in Theater De Krocht. Op deze knusse rommelmarkt is altijd een zeer wisselend aanbod van spullen. Uh, of het nu antiek of is of huis of tuin en keukenspullen. Er is voor iedereen wat wils en iets te vinden op deze markt. Van tien uur s morgens tot vier uur s middags is de bar geopend. Voor een lekker kopje koffie, thee, een wel weliswaar. In En de namiddag ook natuurlijk een borreltje. Er zijn nog tafels beschikbaar. En mail dan even naar rommelmarktzandvoortapenstaartje gmail.com rommelmarkt-zandvoort-apenstaartje-gmail.com Tot zover deze evenementen. Meer evenementen straks om half vier in de evenementagenda Blijf lekker luisteren naar Zandvoort op zondag. Clean Bandit nu. Tezamen met Jean-Paul Spiderwall. So far away from my father's daughter. She just wants her life.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 het geluid van jean er weer bij te horen. Heerlijke muziek. Op de zondagmiddag bij CFM... we horen de nieuwe ziel van... Clean Bennett, inderdaad, samen met jean -Paul. Nou, we kijken even naar de ruststanden... van de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... in de Divisie. Excelsior tegen Ahead Eagles. Daar staat het 1 tegen 1, Albert Young. En de andere wedstrijd is NEC tegen Roda JC. Daar is het bij rust 1 tegen 0... Eendagsvliegje. Het Eendagsvliegje van Tambourine en High Under the Moon. Zandvoort op zondag bij het tot aan vijf uur vanmiddag. Nou, de zon uh, is inmiddels uh, Zandvoort even uit, uh, Albert-Jan. Hij is even weg. Hij is even weg. Hij is even weg, maar het is wel lekker om uh, hier even een strandwandeling te maken vanmiddag. Mooi weer, toch? Goed, geheel iets anders. De VVD pleit voor vrije sluitingstijden in de Zandvoortse horeca. De Zandvoortse VVD-fractie wil een proef met volledige vrije sluitingstijden voor de plaatselijke horecagelegenheden. Dat blijkt uit een motie van de liberalen die 24 januari in de gemeenteraad ingebracht en behandeld zal worden. Het is nogal betuttelend om als overheid voor te schrijven tot hoe laat ondernemers hun zaak open mogen hebben. Daarnaast vindt de VVD het een voorschrijven van bedtijd voor volwassenen Zandvoorters geen taak voor de overheid. Al dus raadslid Martijn Hendricks. In steeds meer gemeenten worden sluitingstijden voor horecagelegenheden verruimd of zelfs afgeschaft. Hendricks daarover, wij zijn hier een groot voorstander van. Wat ons betreft mogen ondernemers zelf bepalen tot hoe laat en op welke dagen hun onderneming open is. Naast de, toenemen, na, naast de toegenomen vrijheid voor ondernemers en hun gasten... ziet de VVD ook het beperken van de overlast als belangrijk doel. Die overlast is vooral vlak na de huidige sluitingstijden. Iedereen gaat dan massaal de straat op. Als dit meer geleidelijk gaat... Doordat bedrijven allemaal op een andere tijd dichtgaan, zal de overlast afnemen. Dit blijkt uit ervaringen bij andere gemeenten al dus Hendricks. Om te bekijken in hoeverre dat doel ook daadwerkelijk behaald wordt, zijn volgens de VVD experimenten nodig. Daarna kan de Raad bepalen hoe de sluitingstijden voor horecagelegenheden definitief worden geregeld. Altijd goed om daar naar te kijken en het te blijven volgen. En monitoren ook, hè? Jawel, volgens mij is het nu zo dat een aantal horeca-ondernemers open mogen blijven tot aan 5 uur zelfs. En de andere weer tot aan 3 uur. Dus dan heb je al een klein beetje spreiding bij het weggaan uit de horeca. Maar goed, goed om daar weer eens naar te kijken hier in Standfoort. Dit blijft zo'n lekkere plaat uit de jaren 80. Roodstoord, katico hier. Kom maar. Vlieg geschreeuwd uit je speakers. hebben deze van uh, Rocheforts en de Kathleen Toy. Half hier, daar komt hij aan. De evenementenagenda. We hebben pen en papier bij de hand. Dus we zijn er helemaal klaar voor, uh, Albert Jan. Goed, en terwijl de klassiekliefhebbers... Uh, momenteel genieten van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Een, uh, een, uh, het nieuwjaarsconcert van Classic Concerts... in de Protestantse Kerk gaan wij de evenementenagenda doen. Allereerst een, een nieuwe expositie van Mondriaan tot Dutch Design. Ter gelegenheid van het landelijke themajaar... richt het Zandvoortsmuseum een tentoonstelling... van Mondriaan tot Dutch Design in de periode van 20 januari... tot en met 19 maart. In 2017 is het precies 100 jaar geleden... dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht...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 maken we een stapje naar volgende week. En dan hebben we het in 29 januari. Uiteraard de traditionele Zandvoortse Rommelmarkt. Die begint om 10 uur s morgens en duurt tot 4 uur. Op zondag 29 januari is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, etc. Etcetera, etcetera. De bar van Theater de Krocht zal de gehele dag geopend zijn... zodat u na uw aankopen te hebben gedaan... ervan een heerlijk kopje koffie, drankje, dan wel een broodje kunt genieten... Er zijn nog een aantal plekjes vrij om spulletjes te verkopen. Opgeven kan via rommelmarktzandvoortapenstaatje gmail.com. Rommelmarkt, gmail.com. Dat allemaal op 29 januari vanaf 10 uur morgens tot 4 uur middags... in de krocht, de traditionele Zandvoortse rommelmarkt. En tot slot, muziek op de zondagmiddag op 29 januari van 4 tot 6 uur. In de laatste zondagmiddag van de maand ben u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met piano begeleiding. Geen mooie einde van een heerlijke zondag, dan luisteren naar mooie muziek. De deuren gaan open om half 4 en de toegang is gratis. En dat is, speelt zich allemaal af in de stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat 44, al hier. Muziek op de zondagmiddag, 29 januari, 4 uur, Oosterparkstraat.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 Yeah, yeah, de zingel van Niels en Nielsen. En uh, inderdaad, de hoogste versnelling. Zandvoort op zondag met onder meer uiteraard de divisie die we voor je in de gaten houden. Maar ook het andere nieuws, want de ode aan Zandvoort komt eraan. Ja, Zandvoort krijgt een uh, heel eigen glossy. Zandvoort? Ja, op maandag 30 januari rijdt burgemeester een, uh, Niek Meijer...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 Voor ons is de, is de essentie verbinding. Ons doel is dat Ode aan Zandvoort niet alleen herkenning oproept... bij de inwoners, maar ook dat zij elkaar in de omgeving beter leren kennen. De artikelen uh, over de ondernemers dragen daaraan bij. Hoe beter de mensen hen kennen, hoe groter de kans... dat het, het lokale ondernemers bevorderd wordt. En het verbindt ook de ondernemers onderling. Door samen te werken versterken ze elkaar en bereiken ze meer. Eén en één wordt dus zo meer dan twee...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 Vanaf 31 januari verspreiden de leden van de scouting Stella Maris... en sint Willy Brothers het magazine Huis aan Huis. Extra exemplaren zijn vanaf dinsdag 31 januari te koop... bij, Br bij Bruna Balken en de Grote Kroog 18. En wel zolang als de voorraad strekt. En uh, ik daarmee kan ik gelijk even toelichten. Volgende week uh, is uh, die Edith van Beek te gast bij Goedemorgen Zandvoort. Ja? Het programma live vanuit Hotel Hoogland van 10 tot 12. En smiddags om kwart over twee is ze bij ons te gast in de studio. Nou, mooi. Oh. <laughs> geweldig, geweldig. Oh, daar is Alfort komt dus uit op uh, 31 januari. En ik heb uh, al een klein beetje medelijden met uh, de meisjes en jongens... van de uh, Willy Brothers Teller Marus. 180 pagina per glossy. Ja. En dan uh, huis aan huis gaan verspreiden. Zie je die stapels al voor je, Albert -Jan? Dat is zwaar tillen. Ja, dat is heel zwaar tillen. Nou, respect voor de meisjes en jongens van uh, de scoutinggroep... hier uit uh, Zandvoorts. Oda, Zandvoort vanaf 31 januari dus bij iedereen in de bus. En heb je hem niet ontvangen, dan kan je een exemplaar uh, halen bij Bruna en dan moesten je er wel iets voor betalen. Dezeel van de Earth, Wind Wind Fire en Fantasy op de zondag weer bij Sieve. En begint het een beetje donker te worden in Zandvoort. Ja. Sonnetje heeft het, uh, heeft het uh, opgegeven voor uh, wat betreft vandaag in ieder geval. Ja, weer voor uh, Gert van Kuik, even de oren dicht. Want daar gaan we weer met de Eredivisie, Albert-Jan. Dat er is nog even volledigheidshalve de wedstrijd die om half 1 begon. FC Utrecht ontving thuis Ajax... Ajax houdt uh, drie punten binnen door een uh, 1-0 overwinning op FC Utrecht. En dan uh, twee wedstrijden vanmiddag om half drie. Gestart zijn inmiddels uit Den Rust. Uh, NRC tegen Rodius CCS, is gescoord door NRC 2 tegen 0. En dan hebben Excelsior ontvangt thuis, ontvangt thuis Go Ahead Eagles. Tussenstand... 1. Oké, okay, ja, ook daar is volgens mij net gescoord, toch? Zo, ja, volgens ja. mij wel. We houden ze in de gaten, de wedstrijden uit de Eredivisie. En straks op kwart voor vijf kunnen we nog maar een kwartiertje volgen... natuurlijk, die wedstrijd. De kraker van de dag. Welke is dat? PSV ontvangt thuis SC Heerenveen. Oh, dat was spannend. Here is I Feel It Coming. what you really like. Baby, I can take my time. It in your eyes, cause they never tell me lies. I can feel that body shake. Exemplaren bij, waaronder deze van De Weekend en Dagbank. En I Feel it, come houd die plaat in de gaten, want uh, die gaat uh, zeker hoge ogen oge scoren. Uh, Albert ja, Dit lijkt mij ook wel, ja. Jawel, jawel, jawel. En ik heb een plaatje voor jou uitgekozen. Nee, ken je deze nog? Oh jee, raad je plaatje. Ja, de Crash Test Dummies. Nee, die was niet, niet opgevallen. Ja. Op. Eén van jouw favorieten. Once there was a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 Come directly home right after school in the wind They went to their church They shook and lurched all over the church floor You couldn't quite explain it at all Collega Albert Jan Vos, even helemaal weg. Even helemaal weg. Komt de telefoon wat harder zeker, ja, Albert Ja, mooi is dat. De crash test dummies, hoor. Die, mm. Goed, goed. Heb je nog wat nieuws? Jazeker. Wij hebben als CFM in 2011 hebben we een luisteronderzoek gehouden... om destijds inzicht te krijgen in, hoever, in hoe vaak en naar programma's van CFM geluisterd werd... Want radio wordt door luisteraars beschouwd als uiterst betrouwbaar medium en de meeste luisteraars zijn bijzonder gehecht aan hun radiostation en hun radioprogramma. De mobiliteit van de luisteraar ontwikkelt zich in snel tempo en de periode dat mensen echt de tijd namen om naar de radio te luisteren, uh, is die tijd is beperkt. De generatie van nu is altijd onderweg en willen hun tijd doelbewust besteden. Steeds vaker wordt radio beluisterd via het internet, de radio thuis... en in de auto vormen nog wel de meest gebruikelijke hardware voor radio... maar de groei van nieuwe platforms zoals de app, eh, internet, eh, gaan snel. Vooral onder de jongeren. De minderheid van de mensen luistert nog thuis naar, de naar een vaste radio. Vandaar dat CFM eh, besloten heeft een nieuw luister- en omgevingsonderzoek eh, te houden... Uh, en de, die loopt tot uh, 15 februari. En uh, nou, de reacties die we daarop krijgen van mensen die het in willen vullen... die, die zeggen op een gegeven moment van ja, er staan wel rare vragen uh, tussen. Van wat heeft dat met CFM te maken? Ja. Maar het is een luister- en omgevingsonderzoek. Dus het is, uh, tien minuten vergt dat van uw tijd. Maar CFM zal er erg mee gebaat zijn als u uh, de moeite wil nemen... om dit luisteronderzoek en luister- en omgevingsonderzoek in te vullen, zodat we daar meer inzicht krijgen... in wat u beweegt naar de radio te luisteren... en wat u verder nogal doet in uw omgeving. Het is even, je moet er even voor gaan zitten, het is even lastig... En, uh, maar bij CFM is er zeer mee gebaat. En hoe kunnen mensen uh, dat luister- en in omgevingsonderzoek invullen? Nou, daar heb je hem alweer, de CFM-app. Daar heb je hem alweer, ja, mee. Juist, we wij gaan, met de tijd mee. Wij gaan met de tijd wij mee. Wij hebben ook een app, de ZFM-Salford-app... gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store ook trouwens... En dan uh, zoek je even in het uh, menu, rechts uh, onder het uh, plaatje... wat je ziet, uh, zie je een paar van die uh, balkjes. Ja. Daar druk je op en dan kijk je naar luisteronderzoek. En dan uh, start je de vragenlijst en dan doe je mee aan ons uh, luisteronderzoek. Anders kan het via www.zfmzandvoort.nl of kijk even op onze Facebook-site van ZFM Zandvoort. En doe mee en onder de inzenders verloot wij een overheerlijke taart. Een heerlijke grote taart, Albert-Jan. Uh, en uw medewerking nogmaals wordt zeer op prijs gesteld door uw lokale zender. Zo is het. Dus doe alsjeblieft mee met het uh, luisteronderzoek van ZFM. dadelijk na het weer van 4 uur zijn we er nog één uur lang met uh, Zandvoort op zondag. Zoals je dat elke zondagmiddag gewend bent bij ZFM. Tussen 2 en 4 uur. Jawel, hier zijn de shows.